Naar kerst, jawel. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort yes, voor jou. Want uh, vandaag hebben we een, weer een speciale editie van uh, dat programma. En wel tussen 2 en 7 uur. Zandvoort, een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent hè? bij uh, de eigen lokale radio uh, ZFM. Uh, ja, Fred, hij is uh, onderweg met de oliebollen. Dus uh, dat uh, komt helemaal goed. Ondertussen ga ik vertellen wat we vanmiddag uh, allemaal gaan doen. Nou, Het is een soort uh, combinatie tussen Zandvoort voor jou en uh, uh, Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk Entertainment for You. Dat betekent uh, niet alleen het uh, lokale nieuws en het nieuws van uh, vanmorgen uit uh, Goedemorgen Zandvoorts. Maar ook aandacht voor de uh, artiesten. Want uh, we hebben nogal wat namen hoor, die op uh, gaan treden. Wat vanmiddag hebben we in de uitzending Peter Manier... Verder komt Devin Donovan langs en ook hij zingt een kerstnummer. En Jens Devlers zingt eveneens een kerstnummer. En heel misschien Sascha Soulful dat ze ook nog langskomt. En anders komt Mariah Carey wel langs. Ja, die komt zeker langs. Ongelooflijk, hè? je gaat het allemaal meemaken. Vanmiddag tussen 2 en 7 uur. Dus welkom bij Zandvoort voor jou. Even afwachten op Fred en hij heeft de laatste updates ook over de artiesten. Dus dan gaan we dat nog even aanvullen. Het lijstje wat je zojuist noemde. Eerst meer muziek, hier is Wammek en Wammek. De laatste dingen voor de kerst in huis halen, natuurlijk. En uh, ja, dan kunnen we er tegenaan. Alleen geen witte kerst, uh, dat gaat dus zeker niet uh, aankomen dit jaar. We zullen het uh, met uh, best wel hoge temperaturen moeten doen uh, tijdens de komende kerstdagen. Kerst op je radio met ZFM. Fijne kerstdagen. Ja, is wel heel apart. Er he. komt er in één keer een uh, plaat uh, uit uh, de computer. die je niet wilde draaien. Maar wel een lekker zingeltje wat je zojuist hoorde. Dat was uh, Life is Just a Ballgame. Nogmaals een hele middag en welkom bij Zandvoort voor jou. We hebben twee programma's uh, samengevoegd uh, vandaag. En dat is uh, Zandvoort op zaterdag, uiteraard, uh, tussen 2 en 5. Maar daarna ook Entertainment viel tussen 5 en 7. Uh, met z'n tweeën noemen we dat gewoon uh, Zandvoort voor jou. En dan de speciale kersteditie. En dat betekent dat we vandaag ook een aantal artiesten langs gaan komen... die live komen zingen en die diverse kerstliederen ten gehore gaan brengen. Dus ik zou zeker blijven luisteren als ik jou was... want er gaan nog heel veel mooie dingen aankomen hier op de Zandvoortse Radio. En natuurlijk ook heerlijke kerstmuziek. we dacht van deze? Senta Tell Me... So tell me if he uh -huh. really can eigenlijk net als de muziek van Mariah Carey. Ook deze hoort er zeker bij tijdens de kerstdagen. De single van Ariane Grande en Santa Tell Me. Vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, de kerstdagen moeten er nog aan gaan komen. Maar toen hadden ze het al over de nieuwjaarsduik. Natuurlijk, de oudste duik van Nederland vindt jaarlijks plaats hier in Zandvoort. En vanmorgen in de uitzending van Goedemorgen Zandvoort... Dat ze Jura Keuning in de uitzending. En hij vertelt over de nieuwjaarsduik van het aankomende jaar 1 januari 2024 om te gaan praten over het Nieuwjaarsduik, vind ik tenminste. Ja, dat zeker. Uh, bij ons zit Jure Keuning. Uh, welkom, Jure. Goedemorgen. Goedemorgen. De, zit jij in het bestuur van de... Ik zit in het bestuur, ja. Nieuwjaarsduik, ja. he, Stichting Nieuwjaarsduik okay. Heb je zelf ook wel eens gedoken? Ik heb zeker ook gedoken. Dat is wel een aantal jaar terug met wat vrienden. En eigenlijk, wat je bij iedereen ziet, voelde ik ook gewoon de, de vastberadenheid... om het water in te lopen, de paniek op het moment dat je water raakt. Echt de kou. En dan toch het trotse gevoel als je wegloopt van... ja, ik heb het toch gedaan. Dat, ja, ik wel heel veel mensen alleen tot hun enkels... Uh, ja. <laughs> ja, maar dat is ook jammer mooi. Hè? Iedereen die uh, mee wil doen, die mag meedoen. Wat is de oudste uh, deelnemer ooit? De oudste deelnemer ooit? Weet je dat? Oh nee, dat nee. zou ik eigenlijk niet weten. Nee, nee. Nog moeilijk te bepalen. Die, uh, nou ja, dat is een weggeschrijving. Want je, hoeft, uh, je moet je wel inschrijven, geloof ik, hè? Nee, je hoeft, je hoeft je niet meer. te oh, nee. schrijven. Je kan gewoon langskomen. We hebben het oh, eigenlijk uh, heel erg makkelijk gemaakt voor mensen om gewoon mee te doen. Okay. Ja, ja. Je kan binnenlopen op elk moment dat je wil. Je krijgt een muts. Je kan je omkleden. Je gaat uh, feesten. Uh, je duikt het water in. En je uh, kan een soepje halen ja, gaat de de je soepjaar, he? He? <laughs> en gaat weg. Ja, een soepje halen. En ja. Ja, maar goed. De, de, en dat zijn er toch vier, of zo, hè? Die mee, ja, ja, er zijn er onwijs veel mensen ja, die meedoen. Mensen, ja. Er zijn ook heel veel mensen die kijken. Maar er zijn ook echt ja, heel veel mensen ja. ieder jaar die hier weer komen ja, het om mee is jammer te doen. Jaar zeg maar, Scheveningen op televisie komt. Hè? Ja, jammer, jammer. Ah. Wij zijn natuurlijk, we zijn niet de grootste, maar we zijn natuurlijk wel de leukste duik. En, en dit de de is, is, hoogte... is bij Zandvoort begonnen. Ja. Ja, ja, met Oxfam vanuit ja. Waterburg. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe is het met de voorbereidingen Was het makkelijk? Ja, we hebben met z'n allen gewoon overleg gepleegd. En ja. we zijn, vorig jaar was gewoon een groot succes. Ja. Dus we zijn een beetje dezelfde lijn opgevolgd. Opgevo dus we hebben weer uh, DJ Lady Mix die komt draaien. Oh, voor de, ja. Ja. De, de iconische mutsen liggen er weer. Ja. En, Oranje ja, waarschijnlijk. Heel. Oranje, uh, de, ja. Uh, <laughs> ja. Marcel van Reet erbij weer. Sorry? Marcel van Reet. Marcel van Rijden. ja, als het goed is wel. Ja. Uh, die uh, komt er wel aan doen. Ja. van doen. Hij is van ja. de... Van de, van de ja, ja, ja. Ja. Het spinnen, ja. Ja, ja. zeg maar. Ja. Ik heb hem vanochtend nog meegemaakt. Ja, leuk. En, um, want ik, ik begreep wel dat jullie uh, enorm op zoek waren naar vrijwilligers. Ja, dat is wel een hele goede inderdaad. Voor iedereen die... Uh, nog niks te doen heeft en denkt van nou, ik wil misschien niet duiken maar wel helpen ja. we zijn nog op zoek naar vrijwilligers nog steeds ja. nog steeds ja we hebben nu wel langzaam uh, dat er steeds meer vrijwilligers komen uh -huh. maar we zoeken er zeker nog meer. Ja. ja, dat kan ik voorstellen. Wat, wat kunnen die dan doen dan? Die komen bijvoorbeeld uh, soep schenken, de mutsen uitdelen. Uh, dat zijn eigenlijk de twee voornaamste dingen, maar voor deze ook natuurlijk gewoon op het terrein zelf dat alles goed verloopt. Ja. Daar hebben we natuurlijk gewoon mensen voor nodig. En het is hartstikke leuk, want het zijn natuurlijk ook hele muts, leuke ja. andere vrijwilligers. Ja, dat ja. En hoeveel mensen we, we organiseren jullie dat ook bij we elkaar? We zitten met z'n vijf in het postuur en daarnaast hebben we natuurlijk gewoon vrijwilligers die op de dag zelf ja, helpen. Ja. En hoeveel dat er precies zijn, weet ik niet. Volgens mij hebben we nu Iets van 9 à 10 aanmeldingen. Voor mensen die ja, ons of... willen helpen. En, en is, is Unox erbij betrokken? Unox die sponsort ons. Ja, ja, <laughs> ja, ja, nou ja die maar... sponsort ons. <laughs> ja en Die staan natuurlijk ook op de mutsen. Die leveren de mutsen. Dus die zijn inderdaad wel gewoon een hele grote hulp voor ons. Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen, als je als die duik geweest is. Of tenminste de, de aanraking met de zee. Dan uh, komen er opeens 3-4 mensen een kop soep halen. Ja, ja, dat ja. Is toch alleen ja een, en dat tekenen. is ook inderdaad altijd wel een soort van kritiekpunt een, kritiek een belangrijk punt omdat dan inderdaad gewoon heel veel mensen die hebben het koud die willen gewoon een soepje en daarom hebben we ook gewoon genoeg vrijwilligers nodig om ervoor te zorgen dat het allemaal goed verloopt veilig verloopt en dat iedereen dus ook inderdaad zoekje krijgt. Maar zijn er ook uh, activiteiten naderhand uh, uh, uh, in Zandvoort? Uh, we hebben om 12 uur begint ons eigen programma. We ja. hebben verschillende muzikale mensen. Dus we hebben DJ Lady Mix, we hebben mm -hmm. een schuimkragen die mensen muzikaal komen ontvangen. En dan kwart voor twee is de warming-up. Die is heel belangrijk voor mensen om bij te wonen, want daar je gewoon met een warm gevoel de zee in. Ja. Om twee uur gaan we duiken. En dan tot drie uur hebben wij gewoon zelf een programma. En daarna mogen mensen weer doen wat ze willen. Nee, tot drie uur is ons programma. Ja, het is niet dat je nog uh, in dorpen. Uh, nee, en dat is misschien wel voor in de toekomst leuk. Het moet natuurlijk wel om de nieuwjaarstuik draaien. Maar ja. om het aan, groter aan te passen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen van buiten. Die ook hier komen ja. en, en uh, die daar ook meemaken. Ja, wat dus, uh, heel hier... leuk is, ook nog om te vertellen, we hebben een paar jaar geleden een fotowedstrijd gedaan, toen de Nieuwsdruk door corona in die doorkwam. Ja. Toen hadden we ook een inzending van twee mensen uit Duitsland die oh ja. ik mee hebben gedaan. Okay. Dus het, het leeft ook bij de mensen die uh, uh, uit ja. het buitenland hierheen komen. Ja, leuk, ja. grappig. Nu las je dat ze in Scheveringen vragen ze 4 euro. Ja. Als, om te duiken? Ja, nee, wij niet. We hebben er niet over nagedacht? Om nee, te... wij vinden het, persoonlijk vind ik het heel erg van belang, en ik denk wij als heel bestuur, uh, dat het gewoon voor iedereen toegankelijk ja, is, dat ja. iedereen mee kan doen. We krijgen ook genoeg subsidie uh, op dit moment om dat allemaal te ja, kunnen ja, doen. Ja, ja, ja, ja. Uh, dat is gewoon heel belangrijk, dat het goede gevoel bij iedereen Nee, dat komen. is waar, dat is waar, ja. Nou, als je in 1960 begonnen met de New York 59, die zwemvereniging in Haarlem, mm -hmm. zijn er nog, bestaan die, bestaan die zwemvereniging nog eigenlijk? Zo, kijk ik even naar ja, links. Nee? <laughs> Geen idee. Geen, idee, Geen idee. Ja, want een paar jaar geleden hadden ze nog die, die oprichter, kok Watenburg. Ja, ja, Die Optimus hadden ze nog. Ja. Uh, Paul heeft nu overleden, geloof ik? Ja. Dat klopt, Dat was, Ja. Bij de 60ste keer. Ja, de 60ste keer. Sorry. <laughs> Verdonken. hè? Maar uh, uh, die hebben ze er nog in het gezet. Dat was, uh, zeg maar, de, de initiator van de, van de nieuwjaarsduik. Maar eh, ik zie ze af en toe, volgens mij hebben ze vorig jaar, ja, de vorige, die lopen met een vlag van de Noord 59, maar dat weet beetje... ja, We gaan nu even goed opletten of ze er zijn, het ja, is natuurlijk ja, ja, ja. wel leuk als de groep die het heeft opgericht ook ja, wel aanwezig is. Ja, de, de oprichters zijn er waarschijnlijk niet meer bij, maar in ieder geval. Op... Ja. ja. Maar het is heel bijzonder dat zo'n ja. initiatief jaren later nog steeds uh, uh, staan is, weet je Maar je had het net over Duitsers, zijn er meerdere buitenlanders die meedoen, denk je? Ja, ik denk dat van uh. alle, alle plekken over de hele wereld wel mensen ja. meedoen, ik weet ook dat in Australië er ook een Unox Nieuwjaarsduik is. Oh, ja? Ook in Australië mensen met die uh, oranje hoedjes naar uh, het water in duiken. Dus het leeft ook wel echt eigenlijk over de hele wereld. Ja. En dan is het ook wel mooi dat wij hier in Zandvoort kunnen zeggen dat bij ons is gestart. Is Scheveningen groter dan Zandvoort? Ja, qua ja? bezoekersaantal is het zeker. Groot. Maar het heeft natuurlijk ja. met de media te maken. Ja, en dat, het is ja. ook helemaal niet erg. Wij zijn er niet voor om de grootste te zijn. wat ik net zeg, We zijn er gewoon om de leukste te zijn. Ja, ja. Ja. En het is gewoon een gezellig evenement. Precies, ja mensen ook aan, aan, aan de boulevard kijken, te doen. Daarom. Het is ook geen concurrentiewedstrijd. Nee, natuurlijk. daarom, daarom. Nee. Hey, en, uh, Heb je al gekeken naar het weer? Wat gaat het weer doen? Nee, nou, ik dacht vanochtend ja, laat ik even kijken. kijken ja. Maar ja, graag. Want ja, zo, vorig wel. jaar was het natuurlijk heerlijk weer. Ja. Wat voor dag is dat ook weer? Oh nee, ik heb hier, uh, het is 1 januari. 1 januari. 1 januari. Ja. Ja. 6 graden met een hoop wind. Okay. Maar waarschijnlijk wel droog. Ja, but, Volom, uh, 6 uh, graden en een hoop wind. Ik zie hier weer zo'n uh, zo rood dingetje staan ja, met de wind. drogen is natuurlijk heel belangrijk. Ja, uh, ja droog is ja, belangrijk. Droog. Eigenlijk het liefst natuurlijk wel windstil. Ja, maar mensen dat, worden uh, toch nat. Maar, ja. uh, nee, maar droog is wel lekker natuurlijk. Want de ja. dag erop gaat het weer regenen. Zie dus, o, nou, laten we hopen dan dat ja, het die dag maar, maar 6 graden uh, is redelijk toch? Ja. Brood. Hoe is het, het, het zeewater nu? Zo, dat zal het zijn. Ja. 19 nee, hoeveel? Hetzelfde Zelfde ongeveer. Zelfde ongeveer, vijf, zes Dat Het is nog kouder geweest, hè? Ja. Dus, uh, 1963, Hans. 1963? Ja, je weet het nog, hè? toen hebben we ja, over het water de, gelopen. Toen hebben we de, de, de, de ijskosten gelopen. Ja. ja, wij waren erbij. Wij waren erbij. Nee, ik woonde hier nog niet. Dus ik ja, ik wel. Jij wel? Ja, ik heb over het water in. gelopen. He? Kun je het nog herinneren? Ik kan me nog herinneren, ja. ja ik, Absoluut. was een jaar verwacht Met de auto over het IJsselmeer. Uh, Jurre, uh, dat wordt dus niet, hè? Uh, nee. nee. Ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen. Dank u wel. En, uh, en, en, en met de duik zelf natuurlijk. En jij een hele goede kerst. En maakt wel mooi leks. van. Ja, gaat goed van, helemaal goed komen. Hartstikke bedankt hey, Dankjewel. Oké, Bye bye. Ja, mooi gesprek uh, vanmorgen over de nieuwjaarsduik. Uh, dus we zouden zeggen, doe lekker mee en duik uh, lekker mee. De temperatuur van de zee valt best uh, vast en best mee. Wat het precies wordt, uh, dat uh, weten de weermannen die daar uh, zaten ook niet helemaal. En uh, volgens mij ook niet, want uh, ja, het zal nu een graadje of 7, uh, 8 zijn ongeveer de uh, temperatuur uh, van het uh, water. Dus. Uh, nou ja, best wel frisjes eigenlijk om een duik te nemen, maar ook weer uh, lekker als je dat met z'n allen doet. En daarna aan de snets en uh, met een muts op uh, weer uh, richting dorp om daar uh, verder te vieren uiteraard. Dat het uh, nieuwjaarsdag is, want daar hebben we het over hè. De nieuwjaarsduik 2024. Vorig uh, was uh, Jurre Keuning uh, aanwezig bij uh, de collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort... En dat zijn Gerna Loogman en Hans uh, uh, Botman. Zij beiden hadden dat uh, interview met uh, Jure over de nieuwjaarsduik. Nou, het is uh, bijna half drie. dus zaterdagmiddag van uh, ZFM. We zijn er tot aan zeven uh, uur. Dit is uh, Zandvoort voor jou. En uh, ja, mocht je het leuk vinden om een plaat aan te vragen... kan je gewoon naar de studio bellen hoor. En als ik hem bij me heb, dan draai ik hem met alle plezier voor je. Het nummer is uh, 023-57-30393. 023-57-30393. En als ik de plaat bij me heb, dan draai ik hem met alle plezier. En Fred Heij is er ook, hoor. Dus uh, ik zou dadelijk gaan horen welke artiesten er allemaal uh, precies uh, gaan optreden. En hoe laat. Dat hoor je allemaal van uh, Fred Heij. Gelukkig, uh, inclusief al die bollen, gearriveerd in de studio van CFM. Kali Minok en Step Back in Time. Het Goed. Weerbericht. Ja, en over tijd gesproken. Het is half drie geweest, dat betekent tijd voor het weerbericht. Eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen en met name de kerstdagen. Daar zijn we heel erg benieuwd naar, of we een beetje mooie witte kerst gaan krijgen. Nou, dat horen we allemaal nu in het weerbericht, verzorgd door Rico Weer. Nou, het uh, lange uh, kerstweekend uh, verloopt uh, zeer zacht met uh, temperaturen in de dubbele cijfers. Deze zaterdag loopt de temperatuur uh, zelfs op naar uh, 11 graden. Het weerbeeld uh, laat veel bewolking zien en na nachtelijke regen is het overdag uh, gelukkig overal droog. Maar daar gaat wel uh, verandering in komen, want vanavond en vannacht uh, en later op de avond uh, valt er zeker weer regen. De westenwind blijft stevig doorwaaien en kouder dan 10 graden, dat gaat het zeker niet worden. Na nou, morgen is het opnieuw grijs en bewolkt en in de ochtend uh, valt er geruime tijd regen. En daarna is het een paar uur droog, maar in de tweede helft van de middag en in het eerste deel van de kerstavond... dan valt er weer geruime tijd regen. Uh, de westenwind en zuidwestenwind is vrij krachtig, en zee hier uh, vrij hard. Windkracht 5 tot 7 en het wordt, let op... 12 tot 13 graden. Na nou, maandag eerste kerstdag is het uh, opnieuw bewolkt. Waarschijnlijk is het in de ochtend nog op veel plaatsen droog. Maar later uh, op de ochtend uh, en uh, zeker in de middag pocht er weer regen. De westenwind is matig tot krachtig en het wordt ongeveer 12 graden. Tweede kerstdag, daar zitten we dan op. Dat is volgende week dinsdag. Dan ziet het er uh, gelukkig een uh, stuk vriendelijker uit. De zon breekt door en het blijft overal droog. Het is een graad of 10... Maar in de loop van de dag gaat het kwik weer omlaag. Nou, de wind waait uit het westen tot zuidwesten en neemt geleidelijk in kracht af. Dan gaan we naar de kerst, want dan blijft het wisselvallig en veel bewolking. En uiteraard weer de dagelijkse regen. De wind is duidelijk aanwezig en het wordt van woensdag tot en met vrijdag een graadje of 8, 9. In het slotweekend van 2023 blijft het wisselvallig, maar het wordt wel wat frisser. Oudjaarsdag is een graad of 6... En uh, ja, er blijft uh, de komende dagen wel vrij veel uh, wind staan. Dus daar moeten we zeker wel rekening mee gaan houden. Nou, wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl en, en wij gaan weer een uh, lekkere muziek voor je draaien. Nou, het is bijna kerst, hè? Nou, je hoorde het net ook in het weerbericht. Een witte kerst zit er zeker niet in. Maar we gaan er wel een hele mooie kerst van maken met z'n allen. En op de Zandvoetse Radio doen we dat zeker op deze zaterdagmiddag. Heel veel kerstmuziek, waaronder de van Chris Ria. Hier is ze nog een keer met Driving Home for Christmas. I'm driving Home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces I'm Driving Home for Christmas, yeah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 Ik ben weer hoor. Chris, uh, Ria en Driving Home for Christmas. GFN. Something's got a hold on me lately. Though I don't... I'm no good at being alone Yeah, it's taking a toll on me Trying my best to keep from tearing the skin off my bones Dat was uh... Swims en uh, Loose Control. Nou, uh, Loose Control, hij is uh, aanwezig in de studio. Goedemiddag, Fred. Ja, goedemiddag. Hey, ja, fijn ja, dat lekker. je erbij bent. Ja, Teddy wat Swims. Het, ja, Teddy ja, Swims. Uh, uh, uh, lekker uh, plaatje, hè? Ja, dat is mijn favoriet wel. Uh, Kijk, ja, van mij ook. Dus uh, vorige week ook gedraaid. Uh, lekker, uh, lekker nummertje. Ja, zeker. Ja, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Want ik heb wel een uh, klein kleine, uh, overzicht gegeven van de artiesten, maar uh, jij weet daar de laatste informatie over. Nou ja, we hebben in ieder geval geen afmeldingen, dus dat is dat is mooi. Ja, dat is standaard, standaard is dat een beetje. Ik bedoel, ik bedoel... Peter Mariet, die komt straks natuurlijk... en die gaat een, een leuk kerstnummer zingen. En ja, dat doet hij dus voor ons... en voor de luisteraars natuurlijk. Kijk, kijk, kijk. Hoe laat kunnen we hem verwachten? Uh, nou ja, zo rond, rond drie uur zal het zijn. En uh, ja... Mensen, als ze dat willen volgen, uh, kunnen ze natuurlijk ook via de webcam uh, meekijken. Ja, zfm livenl kijk je live mee. Ja, en uh, Devin Donovan, en uh, hij komt ook heel graag een, een nummer zingen. En een dat is uh, die jongen uit Haarlem, toch? Ja, ja klopt. Ja, ja de zanger uit Haarlem, inderdaad. En uh, ja, die, die wilde heel graag een, een kerstnummer komen zingen. Oh, dus ik zeg, nou, ja, je bent welkom. ja. ja. Neemt hij de hele band mee? Het zal een muziekband worden. Een mannetje of twintig in de studio, kan. kan. Het past wel, iedereen. Ja, zeker. We hebben de ruimte ervoor. En wat voor ruimte. Wel een gezellige ruimte ook nog eigenlijk. Ja. Jens die komt ook nog wat spelen dan live. En ik denk een nummertje of drie. Waaronder zijn laatste nieuwe single. Dus die komt gelijk hier uh, ja, eigenlijk de promotie aanbieden. Nou, wees erbij vanmiddag uh, tussen 2 en 7 uur. Ja, en Vijf uur lang de oliebollen in huis. Ja, de oliebollen we dus, uh, hebben we in huis. Uh, Helemaal we goed. Dus uh, er druk, is, uh, is eten, eten op de plank. Ja, uh, het ligt licht. wel over zwaar. <laughs> ja, echt waar. Zo, zo <laughs> druk. Schrikkelijk. Met de oliebollen al. Ja, met de oliebollen. Oh? Ja, de, de winkels ook. Is ja, de winkels is echt ja. verschrikkelijk. Hey, maar, ja, de, de mensen willen de laatste boodschap in huis halen ja. natuurlijk, hè? Ja, ook dat. Ja, ja. Ja, morgen zijn ze ook nog open. Ja. ja, ik bedoel, ja. Het voor oh. uh, dag en nacht uh, zelfs, <laughs> uh, dus... Hé, hey, maar uh, Saskia Sulfo komt heel misschien nog eventjes uh, langs... Uh, en uh, anders uh, gaan we daar uh, straks uh, eventjes bellen natuurlijk. Ja, want zij heeft een heel mooi nummer uh, gemaakt... en uh, daar... Uh, uh, in, in Zandvoort is uh, de clip uh, daarvan uh, opgenomen op het strand. Ja, klopt helemaal. Van ja, uh, Jamie ja, ja, is dat. Ja, klopt. Ja, ja. En die dus, ga jij draaien, of niet? Nee. Ja, die ga ik <laughs> straks wel even draaien. Okay. Eerst gaan we even lekker discoen. Heb je de zin in? Ja, heerlijk. Disco van Earth Wind and Fire. Ja, hier is nou, het uh, Zeker. De Boogie Wonderland. Welkom bij Zandvoort voor jou. Goedemiddag. Zaterdagmiddag op de Stamfordse Radio met Fred, hij is er ook, uh, gelukkig. Ja. Een beetje vertraging door de oliebollenkramen, daar was het zo druk. Ja, dat zeg ik. Maar gelukkig ben je wel aanwezig. <laughs> Heb je nog wat van de radio-uitzending kunnen horen? Want we hebben net ja, Jure he? Keuning van de, ja, ja. van de Nieuwjaarsduik in de uitzending gehad. Ja, Heb ik je ja. helemaal kunnen volgen. En uh, Jure, ja, die nodigt je uit om mee te duiken. Is het wat voor jou, uh, Fred, om mee te duiken uh, op 1 januari? Nee, helaas. Uh, je, je slaat te even in. een rondje over. <laughs> <laughs> nou ja, voor de mensen die het wel leuk vinden, gaan naar uh, nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Heb je het wel eens gevoeld, uh, Rob? Ja, het is graag. Oh, dat 7, ja. ja, dat is niet, ja. Euh, niet prettig hoor. Nee, maar je moet er ook niet helemaal in duiken hoor. Alleen even met uh, je benen zo het water in. Ja, maar en dan je... snel weer terug aan de ertessoep. Ieder jaar zie ik toch wel mensen uh, ja, toch wel een flinke duik nemen. Ja, uh, echt, dat uh, zijn de echte, red, de echte dappere mannen en vrouwen. Ja, ja. ja maar ik, <laughs> als ik dan met meteen in het water raak... Dan, met dan met is het wel genoeg. <laughs> nou ja, in ieder geval uh, de 64ste keer alweer dat het uh, in Sanford uh, plaatsvindt. Ja, en de, en, uh, ja, ik, en de oudste en duik. Zee, ja, geven ja. dingen wel wat groter, maar dat gunnen ze dan, hè? Ja, ze mogen wat groter zijn, maar ja, dan moet je ook betalen. Hè. Ja, ja, 4 ja, euro. Ja. Nou, je hebt het gehoord. Ja, ja. heel dus, goed. Dus daar heb je je soep al betaald? Ja, <laughs> zeker, nou, dat zeker. En hier krijg je gratis muts, en Gratis soep. Nou, wat willen we nog meer? Gewoon lekker dus gewoon mee gewoon Zeker. De Nieuwjaarsduik 2024. Nieuwjaarsduikzandvoort.nl voor meer info. I want En deze single uit de jaren 90. The Two Brothers on the Fourth Floor. And you are never alone. Dat geldt zeker uh, ook voor jullie, want uh, ZFM is altijd bij. En deze plaat is uh, aangevraagd door Henk. Daar komt hij aan hoor. House aan zee. Hier ben ik geboren en laufe door de straten. Ik ken die Gesichter, jedes Haus en jeden Laden Ik moet maar weg, ken jede Taube hier Namen. Daumen raus, ik warte auf een schicke Frau mit schnellem wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir is voor mij gemaakt mm -hmm.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 Ik heb 20 Kinder, meine vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brak niet uit te gaan Traum geseegd, het Ik such land met unbekannten Straßen.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 Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön, mm, alle kommen vorbei, ik brauch gaan. rauszugehen. Traumbezee, das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, orangenblauwen Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön, mm, alle kommen vorbei, ik brauch nie rauszugehen. En bij uh, dit soort Muziek worden Fred en ik heel erg blij. En dan. Uh... Zijn we blij dat er mensen zoekplaat aanvragen, Fred? Want ja. uh, lekker zing goed, hè? Ja, ja uh, ze kunnen sowieso naar de site gaan. En om, uh, oh ja, zfmartiesten.nl. Ja, Dan kun je live een uh, plaat aanvragen. Gewoon doen. Ja, we ja, zijn er ja. tot aan uh, 7 uur. zee. En, en de WhatsApp, hè. Eh, kunnen ze yeah. ook gebruiken. Dus, de WhatsApp? Ja, ja, okay, ja. Oké, nou, dat hoor je zo meteen in het volgende uur ja. wel. Want we gaan nog even rocken uh, around the Christmas tree. Mel en Kim... Go, ready, yeah. Get it.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 So you will get a simple metal feeling. Will you hear Look together now. Voices singing, lasty, jolly. Deck the with bows of holly. tra la you getting on then? I'm going to know, I'll listen, I'll my head, mate. I'm plates, then. No, no I mean I've got a finger. Oh, that sounds painful. phone. <laughs> uh, she's got any friends? course oh, she has, yeah, but she wouldn't have any left that. to you would she? I, she. <laughs> I feel like <lost. laughs> a spare bit of Ollie. We talk about green and surrounded by bricks. Come on, Lally Pops, let's get over there. Here's trouble. Coming, Kimmy Coo. Kimmy Coo. Coming, Kimmy Coo. around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Root beer, anyone laid away?